Ah, altijd leuke plaatjes om zo te draaien op de zaterdagmiddag. Um, ja, goed, uh, Jeroen. Dan komen we er toch weer aan, uh, aan, aan het onderwerp waar we al, uh, toch al twee volle weken uh, over bezig zijn. Ja. Dat is namelijk onze eigen... Uh, Vaste Lovens Vaste Lovens uh, zoals we hem zelf wel uh, pogen te noemen, uh, zeg maar. Ja. Ik geloof dat het twee weken geleden is uh, dat ik uh, jullie heb ingelicht. Ja. ja, oh, ja drie, drie weken geleden, zoiets. Iets eerder, ja. Iets, iets eerder, zo. Goh, ik uh, Zouden we dat doen? Toen zeiden jullie: Nee, moeten we niet doen. Uh, je bent gek. Uh, de <laughs> week daarna heb ik gewoon live op de radio geroepen: Dat gaan we doen. Toen keken jullie me aan: van, We stoppen met het programma. En uh, ja, kijk ja, er maar die kleine maar voor de rest van het jaar. Ja, ja precies. En wil je dan gaan en zingen. Een uh, sorry, stukje. Wie, wie we moet het gaan, gaan, gaan zingen dan? Uh, vorige week hadden we hier Finbar van de Veen uh, zitten. Om ons tips te geven voor de ja. plaat. Toen werden jullie al iets enthousiaster, moet ik, ja. ken, moet ik bekennen. En uh, deze week is het Hek van de Dam. Ja, we hebben al geoefend. Uh, we hebben al iets geoefend. Ja, ja. We gaan het niet doen, hè? Nee, maar wij gaan nog. niet zingen. Oké, okay, nee. Uh, nee, nee want we hebben namelijk, uh, ja, we, we, we zeiden al, we moeten mensen gaan benaderen. Uh, kijken van wie, wie kan het zingen, wie wil, vooral wie wilt het ook zingen, zeg maar. Als we aankomen, met, goh, we hebben in drie weken een liedje en dat moet uh, op plaat uitkomen. En uh, dat moet ook nog geld gaan opbrengen in deze Giro 5 en 5 tijd. Ja, wie zegt dan nog uh, ja? En dan is er iemand die heel snel uh, ja zei inderdaad toen we er uh, benaderden. Linda van Dijk, goedemiddag. Hallo. Hallo. Wat doe jij nou hier? Ja. Oh, je je bromt ook ontzettend. Wie is dat nou? Wel, ja, ben jij ook gewoon ook, hè? Ja, Bromek. Een ja. jaar geleden was je ook hier, kan ik me nog herinneren? Ja, klopt. En uh, dat was toen in, uh, het kader van de hershanen. Inderdaad. Ja. Ja, ja, ja vond uh, eigen nummer. Meegedaan met, uh, met de hershanen talentenjacht, als ik het goed heb. Ja. Uh, dat ook gewonnen, samen met uh, uh, Michte. Ja, vorig jaar, ja. En uh, daarna mochten jullie op de ja, Blauwe Zaterdag uh, optreden uh, in één keer. Ja. Hoe was dat? Geweldig. Geweldig, Ja. Oh, nou, dat enthousiasme druipt er ook weer vlag, vanaf. Lemait. We wouden nog gaan zeggen dat het optreden dit jaar ook weer doorgaat. Dus uh, <laughs> nee, heel erg of niet... Ja, ah, het, uh, het was een leuk optreden, maar zonder voorbereiding en dan uh, Echt waar? gaan er wat dingetjes mis als je terug ziet op televisie. Dat was niet te horen. Nee. Nee, nee. <laughs> nee joh. Oh, we weten uh, wel een beetje waar het uh, over gaat, maar dat maakt er niet uit. Nee. Dat is toch uh, jullie ervaring dan ook geweest? Of, ja, zeker weten. Precies. We hebben we ervan geleerd. Hey, goed, nou hebben wij dus uh, dat, uh, dat plaatje, mensen verklaren ons voor gek, waarom zeg je dan in godsnaam ja, ik doe wel mee? Waarom? Ja. ja. Leuk initiatief, leuk idee hè. En, uh, voor iets nieuws zijn we altijd wel in. Ja, inderdaad. Ja, jeetje, dat is uh, niet, uh, niet te doen. Even kijken, we moesten dan nog iemand anders nog, uh, nog bellen, inderdaad? Hebben we dat nummer hier? Nou, dat nummer heb ik hier niet staan. Dan ga ik even opzoeken. Doen jullie even een leuk gesprekje? Ja, inderdaad. Maar je, dan kom je vanuit uh, de herfst aan, en dan ben je, blijf je daar eigenlijk mee bezig met die vastlovend. Ja. Want ook dit jaar weer meegedaan? Ja, ook dit jaar dit weer meegedaan. Het zijn geen eerste, uh, geworden. Nee, tweede, tweede. Dit, ja. ja. helaas. Want naatje pet was jullie dan net? Ja, ja. naatje pet was veel beter dan Want hoe wordt dat beoordeeld? Of, uh, uh, wie zit er in de jury of hoe gaat dat? Uh, er zit ieder jaar iemand anders in de jury. Dit jaar zaten uh, Bram Holla, Bibian Bauer en Alexander op het veld in de jury. Van om weekend kan? Niet, ja. En uh, die bepalen dan uh, de winnaar van dat jaar. En je merkt dan dat het wel steeds drukker wordt met, uh, met de hersenen, want in, drie jaar geleden of zo begon dat eigenlijk. Ja, vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden zelfs ja. Als initiatief vanuit ja, Jokers en Jokers Toekomst. En het was artiesten erbij, mensen die met dialect actief bezig zijn. Ja. Um, en dat, ja, je merkt gewoon dat het meer wordt of hoe gaat dat? Ja, langzamerhand komt er meer belangstelling en meer bekendheid ook. Als, de mensen, als je nu tegen de mensen zegt, ik doe met de herfst aan de ze waar je het over hebt. En dat was uh, drie, vier jaar geleden nog wel anders. Want ik denk wel dat het goed is dat er zo'n initiatief in Venlo is. Ja, heel goed. Het is eindelijk een, het is een beetje een opstart voor de jeugd om... Uh, jeugd te motiveren om uh, vaste te gaan schrijven, en dat is gewoon heel goed. En het uh, dialect, denk ik, in ere te houden en uh, dat over te geven aan een jongere generatie. Ja, zeker. En ook niet alleen dialect, maar ook de vaste cultuur, zoals we die hier in Venlo, uh, of in Groot-Venlo, moet ik zeggen, de, ja, rijk zijn eigenlijk. Ja. En inmiddels heeft Dennis... Uh... Ja, want uh, één, kijk, één, één vrouwelijke stem, dat, uh, dat zou al voldoende zijn voor een uh, knijter van een uh, Vasselovans kraker. Uh, twee, dat uh, maakt het alweer, uh, wat ze, uh, uh, ja, dan kom je alweer hoger in de Vasselovans top 100. In de zeg ranking, maar. hè? Oh, precies, in de ranking the stars. Dus uh, ja, toen vroegen we van, weet je toevallig nog iemand uh, die, die, die ook, ja, wilt worden geslachtoffers, wil ik bijna zeggen, om mee te doen met, uh, met de plaat? Uh, toen kregen we een naam van je door. Ja. En dat is... Daisy! Ja, deze Raspers, en die mochten we dan ook even bellen op de werk op dit moment. Daisy, goeiemiddag! Goeiemiddag! Ja, ook, ook alvast excuses en sorry, maar waarom wil jij meedoen? Uh, ja, het lijkt me gewoon superleuk en uh, samen met Linda wordt het zeker gezellig. Hey, heb je al ervaring ergens in? Kennen we je ergens van? Uh, ja, ik heb vroeger heb ik altijd met uh, jeugdletisch concours uh, meegedaan met uh, een ander meisje. En nu zing ik al een aantal jaar met Linda en uh, daar ga ik mee door, want uh, het bevalt me zeker. Jullie worden ook een nieuw duo ook gewoon meteen ook. Eh. Dat, dat zijn we al. Dat, dat zijn jullie al, maar waar kunnen we jullie van kennen? Wat, wat, waarom dit jaar geen, geen LVK-finale dan voor jullie? Zijn we zijn inderdaad niet doorgekomen bij de voorrondes en uh, hebben we meegedaan in de r En daar zijn we tweede mee geworden. Nou, oh, kijk eens aan inderdaad. Maar niet, niet door naar de LVK-finale, ook, ook de halve finale ook niet, niet behaald? Uh, geen, geen grote domper? Nee, we zijn gewoon echt bij de voorrondes waar iedereen uh, een liedje mocht zingen. Uh, we hebben we meegedaan. En uh, ja, dan zijn we helaas al niet doorgekomen. Dus we zijn ook niet uh, in de Maaspoort geweest. Oké, okay, dus jullie hadden ook totaal niks te doen, deze vastlof, het eigenlijk. Geen optredens? Uh, nou, eigenlijk niet nee, maar uh, langzaam komen de opmelden. Af uh, de. de vragen toch wel binnen of we willen zingen ergens. Ja, inderdaad. Oh, dus, dus we misbruiken elkaar gewoon een beetje hiervoor. Jullie <gül> hebben toch geen optredens. Wij hadden geen, wij hadden geen artiesten. Dus dat uh, 1 plus 1 is 2 dan in dit geval, zeg maar. Ja, denk het wel dan. Nou, ja, perfect. Nou, dat is super dat, dat je in ieder geval uh, mee wilt doen uh, hiermee, uh, inderdaad. Uh, uh, uh, ja, uh, laten we toch even nog een keer officieel dan uh, gaan vragen. Wil je onze uh, nog titelloze en muziekloze Vasselovits plaat in gaan zingen? Ja, nou, dat wil ik. Nou, dat was een volmondig, ja. <laughs> nou, dus, uh, Linda, wil jij dat ook? Ja, ja. Nou, kijk eens aan, nou. Nou, dames en heren. Nou, een, een plechtig moment. De champagne wordt hier al ontkurkt, uh, zeg maar. Dus, uh, en uh, ja Hebben jullie de tekst ook al? Ja, die hebben we thuis. Die hebben we al thuis. wat nou, dus, uh... nou, is... ja, vind je ervan? Hij is heel anders. Nee? Ja, heel anders, maar wel grappig. Ik heb hem wel al gelezen, lezen, want bevalt me wel, ja. Nou, hij is grappig. Kijk. Dan moeten we ook even zeggen, Twan Marië, dankjewel ook uh, daarvoor... ...die uh, volgens mij in 10 minuten tijd ook uh, deze tekst uh, op papier had staan. Nou, uh, man heeft vele talenten, zeg maar... Uh, ...waaronder presenteren en ook uh, dit soort uh, liedjes uh, schrijven. Dat gaat wat worden, hè, die plaat. Ja, nou, het gaat zeker wat worden. <laughs> Volgend jaar eh, t, t, t, t, top 100, vastloos, top 100? Top 10, hè? Top 10, zeg ja, maar. Nou, <laughs> nou dan, dan, dan, dan uh, kunnen jullie een beetje zingen. Ja, vast wel dan, hè? Ja, vast wel. <laughs> ja, ja, wij niet. Dat is dan ook weer de, de pech, zeg maar. Iedereen zijn talenten. Hè? Iedereen zijn talenten. Deze dank je wel alvast. En uh, ja, we, ja, we spreken elkaar heel snel weer. En dan, uh, dan, dan hopen we dat we die plaat ook hebben dan, hè? Ja, dat komt helemaal goed. Hé, hey, dank je wel. En werk ze nog? Of ben je klaar? Nee, ik ben nog niet klaar. Ik moet nog verder. Oké, okay. hey, succes. Dank je wel, hè? Dankjewel, oi, oi. doei! Ja, was ze, serveert ze zich hè, dat uh, zijn mensen die zijn, zijn nu gewoon aan het wachten op drankjes en zo ja. hè. Dus uh, zo, zo werkt dat uh, in de showbiz, uh, zeg maar. Show go on. Hè. Ja, Linda, je hebt de tekst ook, ook gezien. Het uh, ja. bevalt wel. Ja, leuk. Ja? Ja. Het ga, eh, zullen we wel iets verklappen, Jeroen, zeg maar? Ja, je hebt hem daar bij je liggen, of niet? Ik heb hem even hier niet, maar... Het gaat in ieder geval over iemand die, uh, ja, die, die zich ziek voelt. Ja. Uh, alleen dat, dat, dat is dan op te lossen door vastelovend te vieren, ja. zeg dat maar. dat hij eigenlijk het hele jaar er al aan het denken is. Ja, en dan net die tijd voor de vastlovend ja, voelt hij zich eigenlijk heel ziek. Want dan, ja, ja, hij moet gewoon vastloven gaan vieren en... Nou, dat word dan helemaal niet gaan werken. Ja, precies. Nee. Ja, en ja, jouw gevleugelde uitspraak die komt dan ook weer uh, helemaal tot zijn recht. Hè? Dat, dat is het, net vast te ja, lopen. Dat is net vast te ja. Precies, uh, zo zeg maar. Goed, um, uh, wat, wat, wat, wat nu de planning is, even kijken. We, nog, ja. we moeten nog muziek gaan, uh, gaan regelen. Daar hebben we ook alweer onze contacten mee. En dan het inzingen. Ja. Ja, jeetje. Wanneer gaat dat gebeuren, Dennis? Sorry? Wanneer gaat dat gebeuren? Ik hoop van de week ook een keertje. Kun je van de week? Ja, vast wel erg. Vast wel erg. Ja, ja, jeetje, volgende week al hebben we misschien een plaat. Nou, geweldig. Wow. Goed, het enthousiasme dept ook ja. weer per ja. minuut ook weer meer in. Hè, maar. Ik ben de enige die <lacht> ook enthousiast is Ja, nee, leuk. Eh, <lacht> dan gaan Toen we natuurlijk... Weg... Ja. op chagrijn zeg maar. Dat is gewoon even de stilte voor de storm. oh zo op die manier. Ja. Goed. Eh, wat doen jullie vrijdag de, uh, uh, de, de... De vijfde. is dat? Nee, de, de twaalfde. Dat de twaalfde. Moet ik zeggen Vrijdag de twaalfde? De dag van de top 100. Ja. ja. Ik heb dan vrij. Uh... Waarschijnlijk moet ik werken. Oké, okay. kun je vrij re regelen voor een uurtje? Ja, Super. Oké, okay. dat zou misschien het enige officiële, onofficiële optreden zijn tijdens de vaste Lovers top 100. En nee. uh, oh, jeetje, dat, dat wordt ook nog wat, zeg maar. Goed, nou, we zijn benieuwd. Linda, dank je wel alvast. Ja, uh, graag gedaan. Tot heel snel weer. En ja. dan uh, hopen dat we dat we die paden in ieder geval wat, wat verder af hebben. En dat uh, gaat het wat worden. Jullie ja. moeten echt enthousiast ja, worden. Ja, zijn enthousiast. Nina, zeg, jeetje, ja, ja, dat zie je toch in ons. Uh, pak eens wat Vassalovers Lovers bloot. Ja, oh, hey, goed. Oh, zo, hé. Hey.